Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel Nederlanders willen nog één keer knallend het jaar uit. Vuurwerkhandelaren zeggen tegen mijn collega's van NOS Stories... dat er veel meer wordt besteld dan vorig jaar rond deze tijd. Dat zou te maken hebben met het landelijke vuurwerkverbod. De komende jaarwisseling is de laatste dat je je eigen potten en fonteinen mag afsteken. Een beetje een dubbel gevoel dus, zeggen de handelaren. Ja, het is fijn dat we dit jaar nog één keer uh, los kunnen verkopen. Maar daarna houdt het wel echt uh, op. En we hebben nog steeds onze bunkers met sprinklers, uh, vuurbestendige deuren, grote investeringen die we hebben gedaan. En dat wordt allemaal in één klap uh, waardeloos. Het is wel een, een bittere pil. Maar eerst mogelijk, dus nog een topjaar. Maar sommige verkooppunten zeggen dat er 30% meer is besteld dan vorig jaar rond deze tijd. Ouders kunnen na de geboorte van hun kindje niet meer overal rekenen op kraamzorg. Nieuwsuur ontdekte dat er lange wachtlijsten zijn in onder meer Utrecht. In sommige gevallen is er in de stad zelfs helemaal niemand beschikbaar. Terwijl vrouwen na de bevalling eigenlijk recht hebben op minimaal 24 uur kraamhulp. Op nog eens twee plekken in Nederland is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om kippenboerderijen in Flevoland en Gelderland. Daar zitten in totaal bijna 70.000 dieren. Die worden allemaal gedood. Door heel Nederland duikt de vogelgriep steeds meer op. Vrijdag werd de ziekte gevonden op een bedrijf in Friesland. Daar werden 120.000 kippen afgemaakt. En ook in Limburg is het virus al vastgesteld. Vandaag is de 1e van de 1e. In het zuiden is dat het begin van het carnavalseizoen. Boven de rivieren wordt op veel plekken Sint Maarten gevierd. In Edam, in Noord-Holland, is elk jaar een lange optocht met zeker 1200 mensen. De straten zijn versierd. Deze vrouw is al een jaar bezig om lampionnen te maken van melkpakken. Dan knip ik ze open en dan was ik ze allemaal af. En uh, dan, ja, dan... Ga ik daarmee beginnen, teken ik er wat op en dan snij ik het uit of ik knip het uit. Wat vindt u man hiervan? Nou, die, vindt, die zegt ik zal blij zijn als het weer klaar is. Dat is ook niet zo heel gek. In hun huis staan ongeveer 80 lampionnen. Het weer nog vanochtend, soms wat lichte regen, maar op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag zijn de meeste wolken verdwenen en is er best wat zon. Het wordt vandaag een graad of 12. ZFM Verkeersinformatie dit is Wijnand bij de ANDB. In Noord-Holland staan Fieders op de A9-Alkmaar richting Amstelveen... tussen Uitgeest en het knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer... met een kwartier vertraging En 205 Haarlem richting Nieuw-Vennep... voor de aansluiting met de A9 2 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En 247 hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland 5 km met een kwartier op onthoud. En 249 Anapalona richting Schagen. Tussen het Zand en de aansluiting met de N 248 3 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. En tot zover de AWB verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Ik hoorde niet wat Ik leef on emotion, baby. Ik antwoord maybe. En ik ben niet als me Dus wie de heller Never would have made it, babe If you needed love Well then ask for love Could have given love Now I'm taking love And it's not my fault Cause you both deserve What's coming now So don't say your words Kill Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Kraamzorg is niet overal in Nederland meer gegarandeerd. Dat blijkt uit een rondvraag van Nieuwsuur. Vrouwen die pas zijn bevallen hebben recht op minimaal 24 uur kraamzorg... maar op steeds meer plekken staat die zorg onder druk. Vuurwerkhandelaren zien meer en grotere bestellingen... dan voorgaande jaren in dezelfde periode. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories en H-nieuws en RTV Utrecht... De handelaren denken dat er meer wordt besteld vanwege het vuurwerkverbod dat mogelijk volgend jaar ingaat. Nog eens vier jongeren zijn veroordeeld voor de rellen in Scheveningen van 1 mei. Daar braken s'avonds ongeregeldheden uit na een oproep op sociale media om daar te komen vechten. Het weer in het oosten en noordoosten eerst nog bewolkt en op een enkele plaats een bui. In de rest van het land droog, vanmiddag meer zon bij een graad of 12. Dit is ZFM.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 on your M. Um.